Vodafone zegt dat alle klanten aan het eind van de avond weer kunnen bellen en sms'en. De mobiele internetdiensten in de regio's Rotterdam en Den Haag liggen er waarschijnlijk nog twee dagen uit. Vodafone is in gesprek met KPN en T-Mobile om gebruik te kunnen maken van hun netwerk. De Verenigde Staten hervatten de rechtszaak tegen vijf verdachten van de aanslagen van 11 september 2001...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 Het weer, veel bewolking, maar vannacht klaart het in het noorden op. Minima tussen 0 en 3 graden. Morgen is het droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt dan 7 tot 11 graden. Het paasweekend verloopt wisselvallig met een graad of 10. En dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. De A6, Muiden, richting Emmeloord is dicht tussen Lelystad en Lelystad-Noord. En zijn bergingswerkzaamheden, wordt een vrachtauto geborgen. Verkeer moet omrijden via de omleidingsroute U12.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 Goedenavond, NOS langs de lijn tot 11 uur. We beginnen natuurlijk met het voetbal op het hoogste niveau in de Champions League. De laatste twee wedstrijden in de kwartfinales op Stamford Bridge. Chelsea tegen Benfica. Eerste duel 1-0 Chelsea en nu nog steeds 1-0 Frank Wilaert. Nee, het is inmiddels, als je de vorige wedstrijd meetelt, 2-0 voor Chelsea. Want in deze wedstrijd hebben ze ook al een keer gescoord. Lampert was het vanaf de penalty stip in de eerste helft. Al Benfica ook nog maar met 10. Want Maxi Pereira kreeg voorrust al twee keer geel, dus rood. Van scheidsrechters Comina. Benfica heeft het wel geprobeerd, maar de kansen tot nu toe gemist. En eigenlijk heeft Chelsea het relatief gemakkelijker doen op het eigen stemverpunt. En dan in Madrid, daar speelt de koninklijke tegen Apel. Nicosia, Real... Nam al een 3-0 voorsprong mee van de uitwedstrijd. En ook nu hebben ze geen kind aan de of wel Jan Rols. Nee, totaal niet. In de eerste helft twee doelpunten, Ronaldo en KK 2-0. Naar rust eigenlijk weinig gebeurd. We hebben een schotje gehad van Granero, maar verder is het wat saai. Uh, foutjes, zeker ook bij de grote sterren. Ronaldo, KK bij uh, José María zien we nu... De bal onder de voet doorglippen. Wedstrijd is gespeeld. Het is uh, teleurstellend in de tweede helft. 2-0 voor Real. Verder hebben we aandacht tot 11 uur voor de eerste dag van de WK Baanwielrennen. We bellen even met hockeycoach Mark Lammers, die met een Bossen een opmerkelijke opleving beleeft. Vanavond speelden ze trouwens daar zo meteen ook meer over. En de scheidsrechter Björn Kuipers. Hij voelde zich gisteren waarschijnlijk als een kind in een snoepwinkel. We vragen hem straks hoe hij uh, de wedstrijd Barcelona-AC Milan heeft beleefd, want die moest hij fluiten. Tot slot uh, was er weer een uh, wielerwedstrijd in België. Dit keer was het de Scheldeprijs. Theo Bos werd derde. Ja, ik kon een redelijk goed tempo houden tot de streep, maar uh, over de sprint zelf vind ik niet super tevreden. Tot elf uur is het NOS langs de lijn. Frank Wila, Chelsea, Benfica. 63 minuten onderweg en uh, Jorge Jesus, de coach van Benfica, heeft een paar wissels doorgevoerd. Eerst even kijken of deze voorzet toevallig wil aankomen. Nee, David Luiz komt achterin weg voor Chelsea. En dan doet Mikel de rest. Nee, dat is uh, uiteindelijk niet Mikel, maar Calou die dan de rest doet. Hoewel Benfica wel in balbezit uh, opnieuw komt. Maar Benfica heeft weliswaar redelijk veel de bal gehad. Maar heeft Chelsea niet echt kunnen verontrusten tot nu toe in uh, deze wedstrijd. Een paar uh, pogingen van Cardoso. Eentje werd er van de doellijn gehaald door uh, John Terry en in de tweede helft was er ook nog een hele goede mogelijkheid voor Cardozo. Maar die ging op een gegeven moment werkelijk uit alle hoeken en gaten schieten. Zelfs vanaf de middellijn probeerde hij het nog een keer om Tsjech te verslaan. Maar uh, daarna is hij gewisseld nadat hij die poging had gedaan. Maar wel een paar aanvallers erbij gebracht. Het is een soort van omsingeling waar Chelsea nu mee te maken krijgt. de via schiet de bal hoog over de goal. Krijgt daar wat hoon van uh, het Londense publiek voor uh, over zich heen. Het is een omsingeling. Maar om nou te zeggen, van uh, je gelooft echt wat, dat Benfica hier nog wat klaar kan maken. Want ze Moeten twee goals maken om door te gaan naar de volgende ronde met tien man tegen de elf van Chelsea. Daar heeft het eerdere gedeelte van de wedstrijd niet echt aanleiding toe gegeven om daar werkelijk in te gaan geloven. Tsjech. Met de doeltrap. Die wil dat zijn backs naar binnen toe gaan. Dat hij dus een lange bal kan schieten. Maar die backs willen niet luisteren. En dus duurt het heel erg lang voordat Chechi die doeltrap neemt. Uiteindelijk doet hij dat dan nu. Hij gaat de bal over Torres heen. Maar uh, wilde ik zeggen dat Chelsea wel in het balbezit bleef. Maar dat gaat niet gebeuren. Nelson Oliveira net in de ploeg gekomen. Gaat er vandoor. door. Jallo ook net in de ploeg gekomen. Aan de rechterkant aangespeeld. Bal neergelegd bij de tweede paal. Daar is Oliveira in geen veld of wegen te bekennen. Maar via een hoofd van een Chelsea verdediger komen ze toch weer in dan die mannen van Benfica. Giallo schiet uiteindelijk die bal net naast de goal van Petter Cech. En zo geeft Chelsea eigenlijk nog de grootste kansen van Benfica. Gewoon aan de Portugezen. Hoekschop kort genomen. Komt hij nog een keer gevaarlijk voor de goal? Of gaan we opnieuw met zo'n grote omsingeling beginnen? Nee, de bal wordt weggekopt. Achterin bij Chelsea. Het eerste gevaar opnieuw ook weer gewege, uh, geweken. Na 65 minuten voetballen in Londen. 1-0 nog altijd voor Chelsea. Real Madrid tegen uh, Apuel en Jan Roels. Um, veel aanspelers worden gespaard. Doen we renew, of niet? Ja, zeker. Benzema op de bank. Euzil krijgt rust. Uh, Xabi Alonso op de bank. En uh, Angel Di Maria is ingevallen in de tweede helft voor Higuain. Uh, Marcelo is al gewisseld voor Callejon. En zojuist is Albiol in de ploeg gekomen voor Granero. Terwijl we een kans hebben voor Apuel Nicosia en de goal. De goal van Gustavo Manduca voor Apoel Nicosia. En ja, die kijkt naar boven. Die dankt God, want dit is natuurlijk prachtig om in Bernabeu te scoren. Ja, en het heeft Real toch ook wel aan zichzelf te wijten. Want de scherpte is er absoluut niet meer in de tweede helft. Ik zei het al aan het begin van de uitzending. De bal gaat onder de schoen door zo hier en daar. Ronaldo niet scherp meer. Kaká niet. En zo kan Manduca zomaar scoren. Eigenlijk zomaar doorlopen. Het is een aanval van Apoel Nicosia over de rechterflank. En er wordt er absoluut niet scherp verdedigd. Ayulton speelt die bal uitstekend door naar Manduka. En die passeert Iker Casillas. Die toch ook een keer gehoopt had dat hij rust zou krijgen van zijn trainer Jose Mourinho. Maar Casillas is dus nu geklopt in de tweede helft. Door Apuel Nicosia, door Manduka. En dat zegt toch wel alles over Real Madrid na de rust. Want de ploeg, ja, die wil het op zijn dooiakkertje spelen. Balletje een beetje rondtikken. Af en toe een aanval opzetten. Maar... De scherpte, de wil om meer doelpunten te maken, om er een show van te maken voor eigen publiek in Bernabeu, is er niet eens meer. En wat prachtig dat dan Gustavo Manduca de doelpunten maken meteen na die goal wordt gewisseld. Dat is dan een publiekswissel voor de 3000 Cyprioten die heel veel lawaai maken in Bernabeu. De Madrilene, de Socio's zitten rustig op hun stoeltje. Dit is een gelopen koers ondanks de goal voor apollo Nicosia. 2-1 voor Real. 45, bijna kwart over tien. Champions League voetbal. Uh, Frank Willet wij uh, zitten natuurlijk regelmatig hier mee te kijken... naar die wedstrijd Chelsea tegen Benfica. In de eerste helft de, v, vroegen wij ons allemaal op de redactie af... wat bezielt soms die Portugezen om er met een hakbijl in te gaan. en Ook op zo'n domme manier. Ja, nou, vooral ook op domme plekken. En uh, zo is die penalty ook bijvoorbeeld ook uh, gekomen. Waar Lampert de 1-0, die op dit moment op het bord staat, uh, uh, uh, uiteindelijk gekomen. Ja, dan krijg je te maken met Gv Garcia, die daar staat. Het is eigenlijk een controlerende middenvelder. En die maakt dan een hele domme overtreding. Even opletten of het hier niet 2-0 wordt. Nee, schot van uh, Juan Mata gaat voorlangs de goal van uh, Arthur, de doelman van uh, Benfica. En zo'n hele domme overtreding van die Javier Garcia En daarmee is die wedstrijd eigenlijk ook meteen over. Zeker ook omdat Maxi Pereira, de twee, twee van dat soort overtredingen zoals jij ze benoemt. Van die domme overtredingen, vooral die tweede. Je, je hebt al geel. Je weet dat je, als je nog een keer geel krijgt, dat je er dan af moet. En dan vol en heel bewust op de enkel van een tegenstander trappen. Met een scheidsrechter die op drie meter afstand staat. Ja, Dan weet je ook dat het daadwerkelijk gebeurd is. En Maxi Pereira was niet de ene. ...die dat soort acties ondernam inderdaad van Benfica. Dat daarna wel is gaan voetballen, maar dan sta je met zijn tienen en met 1-0 achter... ...krijg je wel de kansen, maak je ze ook nog niet eens. Ja. En dan heeft Chelsea eigenlijk gewoon een hele gemakkelijke avond. Dan zit ik al een tijdje te denken van wat zou dit Chelsea ervan bakken tegen Barcelona. Want dat is dan natuurlijk de halve finale die we volgens gaan krijgen. En dan ben ik bang, ook op basis van wat we vanavond te zien krijgen... ...dat dit Chelsea bepaald niet opgewassen zal zijn tegen uh, Barcelona. Daar komen ze weer. De mannen uit uh, Londen inmiddels met wat wissels. Maar Calou, de maker van de goal in de eerste wedstrijd in Lissabon, uh, die staat er nog wel in. Maakt even een actie. Gaat het strafschopgebied in. Wordt uh, weggeduwd daar door Witzel. En daardoor komt Arthur gewoon in balbezit. Kan de bal rustig van de grond oprapen. En Benfica wordt dan wel op de eigen helft al een soort van vastgezet. Op het moment dat ik het zeg stoppen de Londenaren onmiddellijk met de tegenstander vastzetten. En laten ze Benfica rustig weer opbouwen over de linkerkant. Via Diallo, een van de invallers aan de kant van Benfica, dat de Portugezen allemaal op de bank had gelaten. Maar dat is helemaal geen nieuws meer bij Benfica. Daar staat in de beginopstelling zelden of nooit een Portugees opgesteld. David Luiz schiet een bal over de zijlijn en dan zal er, komt er dan nog een Portugees in. Nee, dat is een Spanjaard. Rodrigo gaat er zo nog in komen. Hij gaat Bruno César, een van de domme gele kaartenpakkers, over domme gele kaarten gesproken. Hij was er ook een, Bruno César. Klagen nadat die penalty werd gegeven. Hij stond op scherp. Dus stel dat Benfica de halve finale had gehaald, dan... Uh... Was, had hij niet mee kunnen doen in die eerste wedstrijd, omdat hij klaagt bij de scheidsrechter over een volkomen terechtgegeven penalty. Nou, hoe dom kun je zijn op zo'n moment nog in de wedstrijd, als hij nog niet beslist is. En nu Witzel voor Benfica op de middellijn Wegdraaiend, terugdraaiend, nota naar zijn eigen verdediging toe om aan voetballen te blijven. Emerson zoekt via centraal naar de linkerkant, naar Cap de Villa om op te kunnen bouwen. De Spanjaard natuurlijk graag mee opkomend, ook nog op zijn oude dag, halverwege de helft van Chelsea. Nelson Oliveira in het spelen. Maar die is ver van de goal verwijderd. De aanvaller van Benfica ook nu. Komt hij weer in balbezit? Captevia doorgelopen tot de achterlijn. Wacht heel lang met die paas geven. En dan Giallo. Nou, dit leek tenminste nog op fatsoenlijke aanval van Benfica. Jallo kopt de bal. Over de goal van Tsjech heen. Benfica probeert het nog wel. Maar het is een soort van plichtmatig proberen. En daar staat dan een plichtmatig verdedigend Chelsea tegenover. Dat het allemaal wel gelooft. Dat gelooft zeker niet meer dat er nog in de problemen gaat komen tegen Benfica. 1-0 is het voor Chelsea. En Abel Nicosia doet wat terug. Of mag wat terug doen. Of hoe moet ik het zeggen Jan Roels bij Real Madrid. Ja, we hebben zojuist een, een vrije trap gehad van Apoel Nicosia, van Charalambides. En het was een hectische situatie voor het doel van Casillas. En Real kreeg de bal maar ten nauwe nood weg. Er was een, een kans voor Charalambides, om die speler nog maar eens te noemen. Hij verscheen eigenlijk alleen voor Iker Casillas. En Casillas had zijn vingertoppen er tegenaan. De bal ging maar net naast. Dus het is Apoel Nicosia dat uh, denkt van nou, als Real niet wil. Als Real eigenlijk al met de gedachte is bij de... Een wedstrijd in de 1e divisie. Komend weekend tegen Valencia thuis. Nou, dan gaan wij gewoon voetballen. En daar kwam dus die goal van Manduka. Die hebben we al verteld. Een goed doelpunt van Manduka. Die is dus inmiddels gewisseld. Ook de spits Ayulton is eruit gehaald. Esteban Solari in de ploeg gekomen. Dus eigenlijk zijn de sterren naar de kant gehaald. Door Jovanovic, de coach van Apollon Nicosia. Maar dat deed de ploeg helemaal niet. Want Apollon Nicosia maakte gewoon in de tweede helft nog een leuke wedstrijd. van Real, flats, zwak. Niet meer gefocust. Uh, geen concentratie. Ja, en net op het moment dat ik dat zeg... is er een fantastische vrije trap van Cristiano Ronaldo. Die gaat er dan in één keer in. Ik vind het een beetje een keepersfout ook van Urgo Pardo. Dus is het 3-1 voor de Koninklijke. Maar het was eigenlijk sinds een minuut of 10-12 dat Real weer in de buurt was... van het doel van Nico Nicosia. Want we zaten echt in een fase dat de Cyprioten er een echte wedstrijd nog van proberen te maken. Maar het is nu natuurlijk helemaal gebeurd. Spanning was wel weg. Maar het ging eigenlijk voor... Het voetbal voor het publiek, voor de mensen die hier naar het stadion zijn gekomen. Zeker dus voor die 3000 Cyprioten. Maar dit is een prachtige vrije trap van Cristiano Ronaldo. De doelman zit daar nog aan. Had naar mijn mening die bal toch echt wel over de lat kunnen tikken. Maar het is een mooie aangesneden trap van Ronaldo zoals hij dat kan. Schitterend doelpunt, schitterende vrije trap. En zo is het 3-1 voor Real. Maar ik verwacht nog wel het leuks in het laatste kleine half uur in Madrid. Zeker van de kant van de Cyprioten.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 Even if the skies get rough... I'm giving you all my love. I'm still looking up. Jason Mraz and I Won't Give Up. Ja, Benfica ook niet. Ze hebben nog een kleine... Wat is het? 10 minuten, Frank? Ja, een minuutje of tien hebben ze nog. Terwijl uh, Chelsea aan het wisselen is. Gewoon Matta gaat naar de kant. Marelles komt er uh, voor hem in. En de bal ligt op een, nou het zal het zijn, een of 25 van de goal van Tsjech. stil. Omdat daar Rodrigo ondersteboven werd gelopen door Mikel. Mikel kreeg daarvoor de gele kaart. Maar nu ligt die bal dus klaar. En Aymar natuurlijk de man van de vrije trap. Hopen dat hij hem erin schiet, want dan wordt het nog spannend. Maar hij schiet hem recht in de handen van Petter Tsjech. Het is zo'n avond voor Benfica dat ze het wel proberen, maar dat het niet echt wil lukken. Misschien wil het wel lukken in Spanje. Jan. Ja, ja, hier is het uh, zeker weer gelukt voor Callejon. En dat is een speler van uh, Real Madrid. Zijn vijfde doelpunt in de Champions League. Het is een goed doelpunt, een beetje Ala Ronaldo. Vanaf de linkerkant komen, kappen naar binnen. En dan in de korte hoek uithalen, Urgo Pardo kansloos. En zo uh, begint het weer een beetje te lopen bij Real. Mede door de wissels, bijvoorbeeld het inbrengen van Callejon. Die zijn balt wordt geknuffeld door Kaka. Real uh, op 4-1 tegen Apuel Nicosia. Ja Frank, zitten er nog aanvallende wissels in op een of andere manier? Kan Benfica nog wat of is het gewoon oversluiten? Ja, ze hebben die wissels uh, inmiddels allemaal al gedaan. Nelson Oliveira is erin gekomen, Giallo erin gekomen, Rodrigo erin gekomen. Het zijn allemaal jongens die uh, aanvallend iets zouden kunnen brengen. Maar uh, voor iets moet je wel de bal hebben. Dat is op dit moment zeer zeker niet het geval. Mairelles namelijk voor Chelsea. Bal rustig uh, terug. Via Ramirez terug naar de achterste linie. Daar uh, waar Ivanovic nog uh, staat, de boel staat te bewaken. Maar Chelsea in balbezit kan rustig de bal rondspelen. Wordt ze ook niet echt ingewikkeld gemaakt door uh, Benfica. En we gaan weer naar Spanje, Jan. Ja, want top heeft een overtreding gemaakt in het strafschokgebied. En uh, dat heeft hij gedaan op Adorno. En uh, dat is ook een invaller, ook ingebracht door trainer Jovanovic van Apoel Nicosia. En dus een penalty voor de Cyprioten. Dus het is een, eigenlijk een knotsgekke tweede helft. En dat is mede te danken aan ja, het opportunisme en de durf van Apoel Nicosia. Esteban Solari in de ploeg gekomen voor Ailton. Staat klaar tegenover Iker Casillas. Krijgen we een tweede doelpunt voor de Cyprioten. En heel rustig zegt, oh heel leep. Tikt hij de bal naast Casillas. Die staat aan de grond genageld. Brede, brede, brede grijns op het gezicht van Esteban Solari. Zo scoren de Cyprioten hun tweede goal. In Estadio Bernabeu is het wel 4-2 voor Real Madrid. Maar de prijs voor de tweede helft is voor Apollo Nico Ja, maar het mooie is ook die supporters. Die doen net alsof het 4-2 voor hun staat. Ja, precies. Maar <laughs> het is voor die mensen natuurlijk een, een, een fantastisch avontuur. Er is een luchtbrug tussen Cyprus en Madrid geweest. Het is groot feest voor de Cyprioten. Er wonen natuurlijk ook heel wat in in de hoofdstad van Spanje. En ja, een tweede goal scoren tegen Real Madrid. En de penalty benutten dus door Esteban Solari. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon leuk. Het is een ja. open tweede helft. Real natuurlijk, uh, Robert tandje minder. Ja. En Abuel Nicosia, Frank en Vrij proberen nog een doelpunt te maken. Het is gewoon aardig. Ja, mooi einde van hun uh, Champions League avontuur. Want het seizoen kon natuurlijk toch wel niet stuk. Goed, uh, Chelsea, Benfica. Daar kan het toch spannend worden. Maar dan moet Benfica wel opschieten. Ja, en vooral Frank en Vrij iets willen gaan doen. En ik heb niet het idee dat ze er nog echt in geloven. Met nog een acht minuutjes ongeveer te spelen. En die 1-0 voorsprong voor Chelsea. Moet Benfica twee keer scoren om de halve finale alsnog af te dwingen. En dan vergeet ik nog bijna te vertellen dat Benfica ook al een hele tijd met zijn tienen staat... En niet echt de overtuiging heeft die bij een ploeg hoort die graag wil winnen. En dus Chelsea dat rustig rondspeelt. Onder leiding natuurlijk van Roberto Di Matteo. Die vandaag zijn maandje jubileum viert dat hij weer hoofdcoach is van Chelsea. 4 maart nam hij het over van Filos Boas. Die in zijn laatste 12 wedstrijden. Daar gaan we weer naar Jan. Ja precies, doelpunt voor Real Madrid. Angel Di Maria. En prachtig in beeld gebracht door de Spaanse televisie was de reactie van José Mourinho. En die was namelijk helemaal niks. Die zat rustig in zijn duk denk, nou mooi weer een doelpunt voor ons. Maar uh, Di Maria loopt met de bal weg. Kaka loopt ook mee. Maar uh, Di Maria denkt, ik doet het zelf. En het is een prachtige stift over Urgo Pardo. Dus de doelpunten worden nog fraai ook. 5-2 in Madrid. Mooie stift van Angel Di Maria. Volgens mij is het ook een beetje van jullie een goaltje dan wij ook een goaltje, Jan. Ja. Even ja, aanzetten precies. en hoppa. Het is even aanzetten als Madrid dat doet. Dan, ja, er is natuurlijk ook veel meer ruimte achterin bij Nico Nicosia. Omdat de Cyprioten denken van ja, waarom gaan we eigenlijk niet aanvallen. Alles is al gespeeld. Laten we er een leuke wedstrijd van maken. Dat, dat corset aan tactische opdrachten is totaal uh, afgeworpen. En dat maakt het een soort hele leuke oefenwedstrijd. Chelsea, Benfica, Frank. Daar uh, hebben we nog zes minuten ongeveer uh, te spelen. Het is het 1-0 voor Chelsea en moet Benfica dus twee doelpunten maken. Was ik aan het vertellen dat Mateo, Di Matteo zijn maandje jubileum aan het vieren was vandaag. 4 maart in dienst getreden als vervanger van Filas boas Even opletten, Jallo, Opnieuw een aardige kopbal van hem. De eerste ging nog over, de tweede moet gered worden door Czech. Die moet hem toch echt even uit de hoek plukken om te voorkomen dat Benfica hier op 1-1 komt. Hoewel die bal waarschijnlijk door het effect nog naast was gedraaid. Maar Tjech... Kon dat risico niet nemen. Tikt die bal nog aan en geeft zo een corner weg voor Benfica. Die uh, zou alsnog een mogelijkheid krijgen om een doelpunt te maken achter de bal. Ik hoef het bijna niet te zeggen. Dat is namelijk altijd dezelfde bij uh, dit soort momenten. Aymar. En daar komt dan de goal. De 1-1 bij de eerste paal. Binnengekopt. En volgens mij is het de man die de penalty veroorzaakte. Inderdaad, de centrale verdediger Gavi Garcia die de 1-1 maakt. En dan krijgen we nog een paar spannende slotminuten. Want Benfica heeft nog één goaltje nodig om stiekem toch in de halve finale tegen uh, Barcelona uit te komen. Uit die corner staat de Chelsea-verdediging compleet te slapen. Niemand gaat de lucht in. Czech gaat ook niet de lucht in. En dus Gavi Garcia die goed voor Czech komt. Geen strobreed wordt hem in de weg gelegd. Hij komt binnen en zorgt ervoor dat Benfica op 1-1 komt. Terwijl we nog vijf minuten te gaan hebben in deze wedstrijd... wordt iedereen met Portugees bloed in het stadion ineens helemaal wild. Terwijl ik al mensen bijna heb zien huilen op de tribune van ellende. Omdat hun ploegje, hun Benfica... Er niets van bakte tot nu toe in deze wedstrijd. Te weinig weerstand tegen Chelsea. Dat nu dus moet opletten dat ze niet nog een keer zo gemakkelijk een kans weggeven. Chelsea moet dus weer even aan de bak. Via Kalu aan de linkerkant. Torres ingespeeld. Ook al een paar keer heel erg slecht. Ook nu weer aanname. En dan wegdraaien bij de bal. En dan zomaar weer inleveren bij de maken. Gavi Garcia die schiet weliswaar uitbalans de bal over de zijlijn. En levert zo weer in bij Chelsea. Maar in ieder geval leeft Benfica weer een beetje. En krijgen ze de steun van het eigen publiek vanuit de rug. Dat, uh, daar is iedereen weer gaan staan. En het publiek dat we nu horen dat komt niet uit Londen. Dat komt uit Lissabon. En dat viert een klein feestje. Maar er moet nog wel het een en ander gaan gebeuren natuurlijk. Mijrellis over de linkerkant. Na die ingooi krijgt de ruimte en de tijd om een voorzet te geven. Oh, Verschrikkelijk slechte bal zeg. Over alles en iedereen heen leek helemaal nergens op bal. Ver over de zijlijn geschoten, zo de tribune in. En Di Matteo moet dit toch met leden ogen aanzien. En gaat nu zelfs Drogba nog inbrengen. Iets wat totaal niet nodig uh, leek in deze wedstrijd. Uh, omdat Chelsea simpelweg geen aanvallers nodig had om deze wedstrijd op het gemakje te beslissen. Aymar, daar gaat Benfica weer. Aymar levert uiteindelijk in bij Chelsea achterin. ...bij Ivanovic. Even achteruit naar Tsjech. Tsjech ja, die neemt nu geen risico meer. En die neemt ook niet de tijd meer. Die jaagt de bal naar voren in de richting van Torres. Captevia pikt daarop in samenwerking met Emerson. Maar uh, die komen er samen dan niet uit. Torres komt zijn tegenstander niet voorbij. En Matic, ex-Vitesse... Die uh, neemt dan over voor Benfica en speelt de bal naar de linkerkant. Naar Rodrigo. Krijgt de bal nu weer terug van uh, de Spanjaard. En uh, zo gaat de Serviër uh, er zelf mee vandoor. Nu met Aymar en Jallo. Aymar nog een keertje. Nelson Oliveira, oh, goed achter zijn stand bij langs. En dan proberen buitenkant je voet in de kruising die bal te krijgen. Wat scheelt het? Een half metertje? Het was een hele aardige poging van deze jonge Portugees om uh, Chelsea. ...ongelooflijk in verlegenheid te brengen. Geen buitenspel zien we in de herhaling. Want uh, de centrale verdediger van Chelsea die daar uh, op dat moment liep... ...dat is Cahill die uh, stond daar keurig op één lijn. En de Portugezen op de tribune worden helemaal gek. Daar gaat Torres afgelopen weekend weer eens een keer een doelpunt maken... ...nadat hij dik duizend minuten zonder had gezeten. Maar is dat nog nieuws tegenwoordig als Torres heel lang geen doelpunt maakt? Wordt hij eruit die... ook nog, hè? Ja, hij ja. wordt niet echt populair daar. Nee, maar vandaag is hij ook weer uitgefloten. Want dan heeft hij een kans en denk je... nou jongens, roei die bal in ieder geval richting de goal. Dan lijkt het tenminste nog ergens op. Dan besluit hij hem voor te geven en dan doet hij het dermate slecht. Hij valt erbij om. Hij produceert een rolletje richting zijn ploeggenoot Mata. Die dat hoofdschuddend allemaal aanziet En het ongelooflijk vindt dat de Torres allemaal uh, kan overkomen. Daar gaat Aimar weer. Wordt vastgehouden. Krijgt daar geen overtreding voor van uh, scheidsrechter uh, Scamina... De Sloveen vindt het prima wat Mikel doet. Dat hoort allemaal bij het voetballen, zegt de scheidsrechter. En dus kan Benfica weliswaar omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Gewoon doorvoetballen en proberen toch nog een aanval op te zetten via Emerson. Nu iedereen op de helft van Chelsea. Inclusief Emerson die er met de ballen al overheen loopt. via niet bereikt en dan kan Chelsea omschakelen in ieder geval via Ramirez. Die krijgt gelijk met Emerson te maken. Komt daar niet uit. De uh, aanvaller van uh, Chelsea. En dus kan Benfica weer overnemen via Aymar. Nu aan de linkerkant geplakt tussen twee uh, spelers van uh, Chelsea. In één daarvan is Mikel opnieuw. Die Aymar overal op het veld uh, volgt. Dus is het niet heel verrassend. Maar Aymar komt er wel goed uit. Nu met Gavey Garcia die daar in uh, balbezit komt. En Wietzel die een beetje die hele rechterkant is gaan bestrijken. Sinds Maxi uh, Pereira de rode kaart heeft gekregen is die een soort... Rechtshalf rechtsbek geworden. Maar nu natuurlijk meer rechtshalf en meer aanvallend uh, de Belg Dan dat uh, daarvoor het geval was Rodrigo aan de linkerkant. Nu uh, met een actie tussen drie spelers van uh, Chelsea in. De laatste die hier tegenkomt is Ivanovic. Daar draait hij even voor weg. Dan legt hij de bal bij de tweede paal neer bij Giallo. Die heeft al twee keer aardig gekopt. Maar nu komt hij er eventjes uh, niet aan. Dan kan Chelsea eruit komen. Hele slechte paas. En opgevangen daardoor Javier Garcia. Even terugleggen richting Emerson. En dan komt Benfica er weer aan. Zitten we in de laatste tellen van deze wedstrijd. Althans de officiële tellen. Daar komen natuurlijk nog de extra tijd. Komt daar sowieso nog bij. Bal achter. Aymar gegeven. Opgevangen nog door Witsel. Daardoor Matits ingespeeld. En zo blijft Benfica in ieder geval in balbezit. Maar is het heel erg druk. Centraal voor de goal bij Chelsea. En Benfica probeert het voetballen allemaal nog op te lossen. Terwijl je zou zeggen, ze hebben geen hele grote er meer staan. Dat was natuurlijk Cardozo, maar die staat daar niet meer. Nelson Oliveira zou het eventueel kunnen. Luis eh, kopt daar nu een uh, bal weg. David Luis kopt een bal weg voor uh, Chelsea Matic. Nog een keer. Ik zou maar eens een keer gewoon de bal erin uh, jagen. Nee, nog een keer naar de zijkant. Nog een keer naar Rodrigo. Heel Londen wil dat die bal over de zijlijn gaat. Maar die bal komt gewoon voor bij de eerste paal laag. Daar wordt hij weggemaaid achterin bij Chelsea. Matic. Nou, toch maar een keer bal die hoogte erin brengen. Tjech stomt dan weg. Maar uh, dan kan Chelsea eraf komen. Uiteindelijk Drogba die uh, de overtreding daarbij maakt. Eventjes dacht Drogba dat hij weg was nu die ingevallen was en dat hij de wedstrijd kon beslissen in Londens voordeel. Maar hij maakte overtreding en dus weer Benfica dat er door kan gaan in de, de slotfase van deze wedstrijd. In de eerste minuut van de extra tijd waar we inmiddels in balans zijn natuurlijk. En nu grappig genoeg krijgen we een shot van de tribune te zien waar we wat betraande ogen zien bij Chelsea fans. Eigenlijk van de zenuwen. Het kan niet van verdriet zijn. Want vooralsnog is er voor Chelsea niets aan de hand met die 1-1 stand. Wel Aymar nu achter de bal. En iedereen in het strafschopgebied van Chelsea wachtend op wat de aanvoerder van Benfica heeft bedacht. Of hij het in één keer gaat proberen. Zo'n harde trap heeft hij niet. Het is meer een fijne trap die hij heeft. Meer een bal die hij kan plaatsen. Maar eerst moet Skomina, Damir Scomina, de scheidsrechter nog even orde op zaken stellen. Daar randje strafschopgebied tegen iedereen zeggen blijf van elkaar af. Denk erom. Want uh, daar gaan we zo meteen nog voor fluiten. Dus is iedereen bij Chelsea gewaarschuwd. Legt Aymar de bal daar neer op de penalty. wordt hij weggekopt door Drogba. En dan is er de counter voor Chelsea. Met natuurlijk Kalou helemaal mee naar voren toe gelopen. Die gaat het afmaken. Het wordt in ieder geval afgemaakt door Mayrelles. Die de bal bij zich houdt. Niet aan Kalou geeft. Heel lang de tijd heeft om te beslissen. Zal ik afleggen of zal ik het zelf maar doen? en Hij jaagt de bal achter Arthur, de doelman van Benfica. En dan weet iedereen het in Londen toch nog zeker. En is het coach Di Matteo weer gelukt om in eigen huis ongeslagen te blijven. Sterker nog, weer een wedstrijd te winnen. Chelsea in de blessuretijd op 2-1. ...tegen Benfica dat nu nog twee goals moet maken. Nou ja, zoveel zal er wel niet in zitten. Meirelles, hij beslist deze wedstrijd diep in de blessuretijd voor uh, Chelsea... ...dat met 2-1 en deze wedstrijd tegen Benfica gaat winnen. En nu wacht in de halve finale natuurlijk... Barcelona. Ja, mooi duel. Ook dat om naar uit te kijken. Dan Real Madrid. Jan Roels, is bij jou al afgelopen? Ja, het is zojuist uh, afgelopen. Schijt Gianluca Rocky heeft uh, gefloten voor het eindsignaal. We kijken toch wel naar een gelukkige Ivan Jovanovic... die uh, tevreden kan zijn over Apoel Nicosia en zijn ploeg in de tweede helft. Want de wedstrijd was eigenlijk, voordat hij al begon in Bernabeu... gespeeld naar de 3-0-overwinning van de Koninklijke op Cyprus. De shirtjes worden nu gewisseld. Het is dus 5-2 geworden voor Real Madrid. 1-0, Ronaldo 2-0 KK. 2-1 Manduka in de tweede helft. En toen begon het dus echt leuk te worden. 3-1 Ronaldo, mooie vrije trap. 4-1 Callejon. En toen was daar de penalty dus voor Apuel Nicosia. 4-2, dus ze hebben twee keer gescoord. En Angel Di Maria bepaalde de eindstand op 5-2 voor Real. Real dus in de halve finale tegen Bayern München. Vier minuten extra tijd. Die moeten er nu zo langzamerhand op zitten. Ook in Londen bij Chelsea Benfica Frank. Stamford Bridge, daar wordt nog gevoetbald. 2-1 voorsprong voor Chelsea in de blessuretijd dankzij die goal van Mairelles. Ja, daar is nu wel duidelijk. Sterker nog nu is het helemaal duidelijk. Damir Skomina fluit voor het laatst. Londen viert feest, want Di Matteo en zijn mannen bereiken de halve finale van de Champions League. En gaan nu aantreden tegen Barcelona. Over twee wedstrijden heeft Benfica eigenlijk teleurgesteld, als je je nog herinnert. Die wedstrijd tegen FC Twente, waarin Twente twee keer helemaal zoek werd getikt. En nu deze prestatie tegen Chelsea. Dat zijn twee verschillende soorten ploegen. En toch heten ze allebei Benfica. Vandaag dus uitgeschakeld door Chelsea. Na een 1-0 nederlaag in Lissabon volgde vandaag een 2-0 overwinning voor Chelsea tegen Benfica in loop. David Bowie en Blue Jean, 10 over half elf op Radio 1 voor in de agenda. Op 17 april Bayern München tegen Real Madrid, aftap kwart voor negen. En ook om kwart voor negen een dag later op 18 april Chelsea Barcelona. Voor Willy Kanis en Yvonne Heigenaar eindigde de Olympische droom bijna in een nachtmerrie. Bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Melbourne werd het duo gedisqualificeerd op de teamsprint. En dat betekende ook geen deelname aan de Olympische Spelen. Maar de jury honoreerde het Nederlandse protest. En zo werden Kanis en Heigenaar alsnog zevende en genoeg om wel naar Londen te mogen. Sebastian Timmerman zet de prestaties van de eerste dag op een rij. We put your team back in But it's... Dat was de mededeling van de dag. Okay, maar het jurylid benadrukte het nog maar even. Willy Kaanus kwam na één ronde van de teamsprint wel degelijk over de rode lijn en dat mag niet. Kaanus en hijenaar kropen door het oog van de naald. Door de zevende plaats bereiken ze de spelen op de teamsprint die ze anders mis waren gelopen. En het levert automatisch een startplek op voor de individuele sprint en de keirin. Opluchting Alom, dus bij Willy Canes. Het was trop of te ronden en we reden de race van ons leven. En uh, in één keer kijk ik op het scorebord waar we het uitfietsen bent en staat er relegated. denk, ja, wat is er aan de hand? En uh, ja, ik, ja, Toen hoorde ik dat we het te vroeg gewisseld zouden hebben. Ik geloofde er niet in, dus ja, ik, ik bleef op zich vrij rustig. Ja, ik zat wel een beetje met twee gevoelens in mijn hoofd. Aan de ene kant dacht ik, dit, ja, dit, dit kan gewoon niet. En aan de andere kant dacht ik, ja. Uh, een beslissing draaien ze eigenlijk ook nooit terug. Dus dat, ja, dat zou betekenen dat we niet op de speler zouden staan. Maar toch bleef ik erin geloven dat ze het gewoon deze keer wel terug zouden draaien. Het Olympische ticket is binnen en Kanes en Heigena reden met 33,5 seconden een Nederlands record. Voor Kanes een opsteker na een lange periode met een rugblessuur. Ja, eindelijk staat ik weer een uh, fatsoenlijk rondje en uh, Yvonne kon hem heel goed afmaken. En we rijden gewoon een Nederlands record hier uh, op het WK. En eigenlijk na een ja, waardeloos seizoen, uh, zo mag je het wel noemen rijden we hier gewoon echt super. Dus we waren ja, hartstikke blij totdat we eten zagen. De wereldtitel op de teamsprint bij de vrouwen gaat trouwens naar Duitsland. De teamsprinters dus wel naar Londen. De teamsprinters gaan niet. Roy van den Berg, Hugo Haak en Teun Mulder reden op zich niet slecht. Worden ook zevende, maar eindigen maar twee posities boven Polen. Te weinig om Polen voorbij te gaan op de Olympische ranking. Nederland is het zesde Europese land op die ranking... waar een top vijf plaats nodig was. Teun Mulder. Nou goed, je moet wel gewoon reëel zijn. spreken is gewoon een heel groot verschil. Uh, over de rit zelf, uh, Rory gewoon een hele goede eerste ronde, een PR voor hem. En zelf reed ik ook uh, een PR, ik weet 12-8 voor het eerst. Dus dat was wel heel mooi. Alleen uh, ja, Hugo en ik had uh, toch contact met de aflossing. Waardoor Hugo niet zijn rondje kon rijden wat hij eigenlijk kan. En dat is, uh, dat is jammer, want waar die echt een PR met z'n drieën kunnen rijden. We, we hebben nu zeg maar geen goede aflossing en we worden nog steeds uh, top 8 zeg maar hier zo. Uh, de Polen die zitten 16e achter ons en die gaan er gewoon heen. Dus ja, ik vind het gewoon uh, eigenlijk een schande dat we daar niet mogen fietsen. Maar de regels zijn zo. Uh, uh, je moet gewoon in de Olympic ranking top 5 eindigen en dat hebben we niet gedaan. En uh, ja, het zijn zo. Thuisland Australië pakt het goud door te winnen van Frankrijk... met 1000 duizendste van een seconde verschil. De winst bij de ploegenachtervolging ging naar Groot-Brittannië in een wereldrecord. En Nederland, al zeker van de Spelen, wordt achtste. Op het niet-Olympische onderdeel Scratch werd de eerste medaille van dit WK veroverd. Wim Strutega sprinten naar het brons achter de Brit Ben Swift en de Zuid-Afrikaan Nolan Hoffman. En dat is... Goed als je ziet waar ik wegkom. Uh, liep een beetje wegdrummen en uh, ja, daardoor was drie nog maximale haalbaar. Ik heb een paar keer proberen mee te schuiven om uh, met een groepje rond te komen. Ja, op zich ging het wel heel goed, alleen uh, ja, je wint weer niet. Maar een medaille is in ieder geval al... Uh, het betekent dat ik alweer terug ben. Wim Stroetenga, morgen dag 2 van het WK... met onder meer de sprint bij de vrouwen en het omnium bij de mannen. En dan horen we Sebastian ongetwijfeld weer over het WK-baanwielrennen. Uh, het wielrennen op de weg. Mark Cavendish die won uh, drie keer de Scheldeprijs... maar hij was er vandaag niet vanwege de geboorte van zijn dochter. Nu won de Duitse Marcel Kittel onder de rook van Antwerpen. Die uh, klassieker van de sprinters voor uh, Tyler Farrar en Theo Bos. Um, in de slotfase van de koers was er een grote rol weggelegd voor de helpers. Mark Renshaw trok voor het eerste jaar een sprint aan voor Bos. En Tom Veles reed de finale aan de zijde van Kittel. De sprintsensatie van het Nederlandse Argos Shimano. Veres was na afloop uh, van de door veel valpartijen ontregelde sput, vooral trots op zijn winnende ploegenoot. Ja, hij is super rap en uh, weet zelf ook uh, hoe hij uh, de weg kan vinden. En uh, ja, vandaag was het. Uh... Ik denk vooral ontregeld omdat, uh, uh, omdat het begon te regenen aan het eind. En uh, dan uh, zijn het toch wat klassieke mannen die knijpen in de remmen. Sommigen zitten er nog tussen en de een durft wel zo hard door de bocht. En, uh, het is uh, voor iedereen een beetje aanvoelen hoe hard, uh, hoe hard ze door de bochten durven. Uh, omdat het eigenlijk de eerste keer sinds lange tijd weer regen is. Uh, ik denk dat we het voorwerk hebben we constant heel goed gedaan. De, laatste, uh, de eerste doorkomst eigenlijk van de laatste drie ronden... We hebben een plan gemaakt waar we van voren wouden zitten en uh, uh, vanaf waar we zeg maar, uh, wouden, wouden gaan rijden. En normaal gesproken wilden we eigenlijk de sprint aantrekken, uh, maar we waren met vrij man, weinig man nog over. Uh, dus uh, we hebben hem in de goede positie eigenlijk gekregen en uh, ja, hij maakt het zelf uh, super af natuurlijk. Maar Kittel is wel zo verschrikkelijk sterk, wat een luxe moet dat zijn voor jullie? Een uh, luxe, maar je moet hem natuurlijk wel uh, uh, in positie krijgen. En uh, die positie is heel, heel belangrijk. Natuurlijk als hij uh, te veel krachten moet, uh, moet geven om in die positie te komen, um, ja, zal het voor hem ook heel lastig worden om, uh, om zijn sprint te doen. Want als hij vanuit tiende wiel moet komen, dan is het... Uh... En als hij niemand bij zich heeft, zeg maar, de laatste uh, tien kilometer, uh, dan, uh, dan komt hij ook... Dan moet hij bewijzen van... Nu heb, heb ik vanaf het Albertkanaal uh, Ben ik al met hem naar voren gereden. Om uh, bij de eerste tien die, die bocht zeg maar, door te gaan. Om uh, niet te vallen en niet... Uh, ...in de problemen te komen. Dat moet hij dan allemaal zelf doen. Dus ja, dat is niet, uh, niet zo 1, 2, 3, denk ik. En uh, ik denk dat het wel heel cruciaal werk is. Wat, uh, wat Roger, wat Bert en uh, vooral wat Ramon uh, met zijn kop rijden. Uh, dat is gewoon, uh, ja, gewoon heel belangrijk. Hoe belangrijk is het dat hij het afmaakt in deze wedstrijd? Want hij heeft al veel koersen gewonnen. Maar dit is toch een echte sprinterskoers? Kijk maar naar de erenlijst. Kevin is een paar keer... Uh, ik, vind, ja, uh, ik kon wel merken aan Marcel dat hij al uh, zenuwachtig voor deze koers was. En dat hij echt zijn kop erop had staan. Uh, maar dat is puur om, uh, omdat het eigenlijk het sprintersbal van het voorjaar is. Uh, je ziet bijna altijd dat de sprinters winnen. De uh, laatste jaren al. En uh, je ziet, elke ploeg komt hier met, praktisch met een sprinter. En wil er ook van gaan. Uh, uh, en uh, buiten de koers al daar Vlaanderen, Roubaix en... Uh, en geen bevelen en zo. Uh, is dit echt uh, een uh, koers voor sprinters? Theo, mag ik je feliciteren? Ja, en uh, eigenlijk, uh, ik weet nog niet. Ik ben er nog niet over uit. Uh, ik, ik ben wel blij natuurlijk. Uh, een derde plek. En uh, ja, dicht bij de eerste plek. Je lag ook even in gewone positie. Dan ja. er liggen erop ja. van, hé, hey, hij gaat misschien wel winnen. Ja, ik ging aan en ik voelde wel van, uh, die versnelling is te groot. Maar ja, dan is het gewoon door uh, knallen tot de streep en uh, ja, er komt twee man over, dus ja, ik kon een redelijk goed tempo houden tot de streep, maar uh, over de sprint zelf ben ik niet super tevreden. Aan de andere kant, sinds nauwere courense die val, ja. je bent er weer, je doet weer mee, je staat op het podium. Ja, dus dat is wel uh, super mooi en ik, uh, ik denk dat we mijn ploeg maximaal het eruit hebben gehaald en. Uh, Misschien in de sprint dat ik uh, wat heb laten liggen, maar ik denk dat we, echt, dat, we wel, ja, dat we eigenlijk kunnen zeggen dat we het maximale eruit hebben gehaald. Je werd ook echt gebracht. Um, is dat het gevolg van misschien toch een nieuwe aanpak bij jullie? Dat jullie iets meer op een treintje zijn gaan trainen? Ja, met de komst van uh, met Mark uh, Rancho erbij merk je wel dat er heel erg uh, ja, opgehamend op wordt. De nadruk uh, op het sprinten ligt ook en uh, dat er veel kennis uh, binnenkomt. en Ik denk dat, uh, dat we daar met z'n allen heel veel profijt van hebben dacht je ook niet af en toe, ik moet wel oppassen. Want nookere ben je hard gevallen. En dan weet je, ja, over, ja. Een, over anderhalve maand ga je naar de Giro en daar wil je er staan. Ja, tuurlijk. Maar dat is sprinten een beetje. Het is gewoon gevaarlijk. En, uh, ik heb vandaag eigenlijk geen gevaarlijke situaties meegemaakt. Alleen, ja, ik zag wel wat publiek nog in de laatste kilometer uh, soms op de weg staan. En dat was, dat was wel tricky. Maar uh, volgens mij is het allemaal door de regen eigenlijk uh, redelijk veilig uh, gebleven. Omdat... Iedereen toch voorzichtiger wordt en het wordt meer één lijn, zeg maar. Ja, dat was Theo Borst, nummer drie van de koers, die schilderprijs. Giel Lippens, die uh, sprak met hem. De hockeymannen van de Borst zijn aan een indrukwekkende opmars bezig. In de eerste helft van de competitie pakte de ploeg onder leiding van de coach Siegfried Eikman uh, slechts twee punten uit twaalf wedstrijden. Uh, in de winterstop werd hij ontslagen en werd Mark Lammers aangesteld als zijn vervanger. Prompt pakte de Borst elf punten uit vijf wedstrijden. ...waaronder overwinning op Bloemendaal, Pinoquet en Kampong. Vanavond in Eindhoven de Brabantse derby tegen Oranje-Zwart. Mark Lammers, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het geworden? Ja, het is een hele spannende wedstrijd geworden. Twee uur lachtig gestaan en uiteindelijk is het 2-2 geworden. Goh, hoe doe je dat toch? Ja, nou, hoe doet het team met, hè? Uh, het? hè? Vandaag begonnen we eerst heel veel, uh, zwakjes... En de rust zaten we met te veel kopjes naar beneden. En uh, zeggen ook twee ervaren spelers: jongens, we hebben niks te verliezen. Uh, als we twee maken met al het publiek wat meegegaan uit Den Bos, uh, daar waren er een stukje 500 uh, en dus veel meer dan hier in Eindhoven. Uh, dan, dan maak je ook wel 2-2. En zo is het ook gegaan. Uh, na de rust uh, zijn we volle bak gaan aanvallen. En dan ja, maak je 2-1 en er in het publiek. Krachten staan wat uh, meesgekomen. Hm. En dan maak je 2-2. Ja, ben je dan blij met dat ene puntje? Ja toch? Ja, wel. Maar op het laatst hadden we nog, uh, nog, nog veel kansen gehad na de 2-2. Dus uh, dan, uh, dan ben je als coach al snel weer verwend en dan uh, had je 3-2 willen winnen. Maar uh, als je terugkijkt naar de rust, dan, uh, dan ben je heel blij met de 2-2. Ja, nou ben jij wel een coach die uh, voor de wedstrijd uh, zijn teams nog wel eens motivatiefilmpjes wil laten zien? Nou, Wat had je vandaag wel, bij je? Soms wel, soms niet. Vandaag... Uh, Vandaag heb ik, kijk, wij hebben niet alleen maar uh, een Nederlandse team, we hebben ook drie Zuid-Afrikanen. ik vind het goed dat uh, spelers niet alleen maar als hockeyer ontwikkelen, maar ook als persoon ontwikkelen. En daarom vind ik het heel belangrijk dat, dat wij ook uh, van elkaar weten wat speelt er. Wat speelt er in Zuid-Afrika? Was daar gespeeld met de apartheid met Mandela? En ik heb een stukje film laten zien van de victors Met uh, het rugbyteam wat uh, ook een Mission Impossible had. Australië en uh, Nieuw-Zeeland waren veel beter, maar toch wint uh, Zuid-Afrika de wereldkampioenschap in eigen land. En dat was één team, één land. En dat, dat is mooi om te zien voor, voor Nederlandse spelers ook... dat die Zuid-Afrikaan ook een geschiedenis hebben. En uh, dat vind ik belangrijk voor een speler. Een speler moet niet alleen maar beter hockey worden... maar ook een beter mens. Zeg, jullie moesten vanavond tegen uh, uh, Oranje-Zwart... met als coach Sjoerd Marijnen. Die volg volgend jaar de coach is van Den Bosch. Uh, ho ho ho ja, hoe werkte dat vanavond door in die wedstrijd? Nou, er wordt, wordt vaak overschat de rol van de coach... Uh, de coach heeft heel veel invloed in de voorbereiding, maar een coach heeft geen invloed in de wedstrijd. Het zijn de spelers die het uiteindelijk moeten doen. Dus uh, het is een beetje onzin dat mensen denken dat, uh, dat, dat ze dan die punten weggeven, want de coach uh, kan niet het veld inlopen en de bal in zijn eigen doel schieten. Hm. Dus Heb je mij niet horen zeggen? Hè? Nee, maar dat doen wel veel mensen vind ik uh, te veel. En, uh, dan, dan overschatten wij de coach. Uh, de spelers die moeten dit veld scoren en, uh, en tegenhouden. En, en, en een derby als de bos uh, hmm. tegen Zwart, is altijd uh, gaat erop. En dat was vandaag ook. Uh, als je het gezien hebt, dan, uh, dan weet je zeker dat er niks weggegeven is. Ja. Maar geen laatste plaats meer nu. Nee, dat heb ik begrepen. Dat begrepen dat, uh, maar wij zijn niet zoveel bezig met de stand. We zijn bezig om elke wedstrijd gewoon beter te horen. Ja, natuurlijk nou, uh, niet. Jullie stonden de laatste. En dat wil je niet zijn. Dus ben je bezig met de stand, <laughs> ja. Met de stand toch? Ja, ja. Als, als Eigen... als je als je terugkomt uit de wedstrijd en je komt hier uh, de kantine binnen, dan, uh, dat, dan, dan kijk je wel even naar de stand. Maar uh, nee, het is wel fijn voor die jongens om uh, de paas in ja. te gaan uh, ja. met Nia's laatste. Ja, en dan volgend jaar uh, uh, gewoon maar door op deze, maar dan misschien bij een andere ploeg. Want dit smaakt naar meer natuurlijk voor jou. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb, uh, ik, deze vier maanden zijn al heel heftig. Ik heb ook een eigen zaak, een eigen bedrijf die heel druk is. Uh, short Marijnen neemt het volgend jaar over met een bos en ik ga hem helpen. Maar uh, een, een eigen club doen, nee, dat uh, slaat nog een jaar. Oké. Okay. Je gaat hem helpen, dus je gaat, blijft nog wel wat doen daar. Ik blijf in de positie. Ja. Ja, zeker. Goed. Uh, nou, het klusje is voorlopig even geklaard, geen laatste meer. Dus uh, hoeveel wedstrijden nu nog? We hebben nu nog vier wedstrijden uh, vijf wedstrijden. Sorry, nog vijf wedstrijden en uh, ja, de eerste wedstrijd is HGC uit na Pasen. Dus daar gaan we nu weer eens op voorbereiden. Ja, vol aan de bak. Goed, dankjewel ja. dat jij van de telefoon wilde komen. Graag gedaan, graag gedaan. Mark Lambers was dat, de coach van de van Den Bosch, die dus nu niet meer laatste staan. Aan het einde van deze uitzending natuurlijk nog even vooruitkijken naar morgen AZ. trainen vanavond in het Mestalla stadion voor de Europa League Return. Morgen tegen Valencia. AZ moet een en nederlaag van vorige week over de streep brengen. Het stadion Mestalla kan een gekkenhuis zijn. Wellicht dat de ervaring van de trainer Gert-Jan Verbeek van AZ van pas komt. Hij was namelijk eerder al in Mestalla. Champions League Heerenveen. Seizoen 2000-2001. Wat weet je nog? Jij was assistent van Voppen, ja, uh, Wat weet je nog van dit stadion? Dat is de meestal waarom een ring die er nu op zit om die te bouwen. En, en wat, wat doet zo'n stadion beetje? Want het is wel imponerend. Ja, het was toen nog niet helemaal uitverkocht. er waren natuurlijk bouwwerkzaamheden, maar het was wel, dat wat er was, was heel fanatiek. En, uh, ja, wij, uh, wij waren op een gegeven moment zelfs met 10 man, wisten er toch een 1-1 gelijk spel te halen. Was, uh, op dat moment was Valencia ook al een hele goede ploeg. En dat was een knap resultaat. Dat teken je morgen ook voor. Ja, absoluut. Alleen Venema doet niet mee, hè? was ook dichter, de ergste scorende spits, om het zo maar te noemen. Nee, nee, volgens mij is het ook zijn enige goal geweest, gewoon niet Venema. Ja, was leuk. Wat verwacht je morgen? Je bent helemaal fit. Berends is er weer bij. Verwacht je zo'n soort wedstrijd als vorige week? Nou, veel zal afhangen van wat wij presteren. Ik hoop dat wij in ieder geval een goed partij kunnen geven. Want dat is de remedie om in ieder geval hier een positief resultaat te halen. Dus we zullen vanaf het begin goed moeten starten. Want dat is bij ons nog wel eens een keer een euvel. Dat hebben we de heer Udinese wel gezien. En ook in de competitie overkomt dat het ons wel is. De statistiek laat ook zien dat het eerste kwartier van de eerste helft... en het eerste kwartier van de tweede helft bij ons altijd heel matig is. En daarna komt de motor op gang. En dan weten we altijd aardig mee te ballen. Maar ik denk dat we daar nu absoluut vanaf de eerste minuut mee bezig moeten zijn om goed mee te ballen. En dan maken we altijd een kans. Ben jij zo'n trainer die ook tegen de spelers zegt: jongens, geniet ervan? Ja, nee, dat vind ik zo'n cliché van genieten ervan. Als je hier niet van geniet, dan moet je wat anders gaan doen. Dan heb je geen goede drijf, dan heb je een verkeerde ambitie. En dan kun je beter wat anders gaan doen. Dat dus is natuurlijk een fantastisch mooie wedstrijden. Het feit dat zo'n trainer onder druk ligt, is dat nou een voor of een nadeel voor jullie? Ja, geen enkel idee. Ik bedoel, het is natuurlijk ongekend een trainer die, die in de kwartfinale van de Europa League staat. Uh, nog uitzicht heeft om de halve finale te halen. En op de derde plaats in de Spaanse competitie dat hij onder vuur ligt. Maar afijn, ik weet niet, uh, misschien is dat op basis van het voetbal wat ze laten zien. of de laatste periode waarin ze wat punten hebben verspeeld. Maar ja, wij, wij hebben de laatste weken ook wat punten verspeeld. Dat heeft ongetwijfeld te maken met dat je op twee, drie fronten actief bent. En dat kun je gewoon niet ontkennen. Dat is gewoon zo. Maar afijn, het is ook een geweldige ervaring om mee te maken. En, uh, ik vind dat Valencia uh, een positieve spelopvatting heeft. Ik vind dat ze goed kunnen voetballen. Ik vind dat ze goede voetballers hebben. Ja, en wat dan de invloed van de trainer daarop is, dat kan ik niet beoordelen. En die paar keer dat ik ze op tv heb gezien, en de ene keer dat we tegen ze hebben gespeeld. Hè, dus ja, dat, uh, zo werkt het vaak in de top op het moment dat het. Uh, en mensen te begin ze met wat ik zie, hier in deze kultrein te, te zwaaien. Hè. Dat, zo werkt dat. Heb jij dat niet gezien dit ja. jaar? Bij allemaal nog niet, nee. We hebben van die klappers, hè, die, die maken een hoop Harry. Zo, zo is dat. Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. Morgenavond om vijf over negen aftrap AZ tegen Valencia. Valencia AZ. Natuurlijk te horen op Radio 1 en een extra langs de lijn vanaf half negen. Zometeen het oog met Clary Bolak. Goedenavond. Hoe oh, word ik wakker in één nacht?